9 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit gaat de stookolie wegpompen... uit het gekapseisde cruiseschip bij Italië. Ook wordt het beetje olie opgeruimd dat in zee is gestroomd. Het gebeurt op verzoek van de eigenaar van het schip, de Costa Concordia. Smit helpt eventueel ook bij het bergen van spullen uit het schip... of het schip zelf, maar niet bij het zoeken naar lichamen. Er worden ongeveer 40 mensen vermist... sinds de Costa Concordia gisteravond kapseisde bij het Elendilio... waar het op een rots was gevaren... De hele dag hebben duikers zonder resultaat gezocht in de 2000 hutten van het cruiseschip. Op Schiphol zijn vanavond de eerste van de 34 Nederlanders geland die op de Costa Concordia meevoeren. Alle Nederlanders zijn ongedeerd. In het zuidwesten van China heeft opnieuw een Tibetaan zichzelf in brand gestoken, zeggen activisten. Volgens hen heeft de Chinese politie de vlammen gedoofd. De man zou daarbij hard zijn geslagen, waarna andere Tibetanen zich tegen de politie keerden. De agenten zouden ook hebben geschoten. Het is de 16e Tibetaan in ruim een jaar tijd die zichzelf in brand stak. Hij protest tegen de Chinese annexatie van Tibet. De premier van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is geschroemd. Hij kreeg vanmiddag een pantoffel naar zijn hoofd gegooid in Stuttgart... waar mensen protesteerden tegen een bouwproject. De pantoffel raakte premier Kretschmann niet, maar wel een lijfwacht. De demonstrant noemde het gooien van schoeisel een teken van minachting... net als in de islamitische wereld. Kort geleden staken honderden betogers voor het presidentiële paleis in Berlijn... een schoen omhoog uit protest tegen bondspresident Wolf. Die is in opspraak gekomen door een privélening en een poging om een artikel daarover uit de krant te houden. Lisbeth List stopt met optreden. Haar jubileumtoernee is meteen haar afscheidstournee. Op een gegeven moment houdt het wel op, zei ze in een interview met de NOS. De zangeres wil voorkomen dat ze in herhaling valt. Het weer vanavond droog en bewolkt. Morgen minder bewolking en in het zuiden van het land wat zon. Maximum temperatuur in het oosten 3 graden, in het westen 6. Dit was het NOS Journaal. Hallo 2012, een nieuw jaar, een strak lijf, je huis schoon of fris... of een compleet nieuwe look. Alles om jouw jaar goed te beginnen. eerstweekamp.nl. Er staat hem een zwaar jaar te wachten... Premier Rutte over het belang van emotie bij politiek leiderschap in tijden van crisis. Het grote Rutte-interview. Morgen in Buitenhof op Nederland 1 om tien over twaalf. Nu tot 50% korting op ski kleding. Eerstweekam.nl. Met Holland's Boot. Nogmaals, goedenavond. komende uur gaan we vooral praten over andere tijden. Sport met Roelof Thijs, IJspiet weer uit het verleden. En we hebben basketbal Groningen, Leiden. Het was 44-44 de laatste stand. Leon Kersten. Het is nu 48-48. Ze geven elkaar op dit moment weinig meer toe. De winnaar van dit duel mag zich koploper van de Eredivisie gaan noemen. In ieder geval qua verliespunt, want Leiden heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Het is spannend, ze stonden 17 punten achter. Maar nu is het gelijk nog 9 minuten te spelen. Gelijk dus, omdat de Varense vrijwoord mist. 48, 48. 37 rondjes hadden ze erop zitten in Deventer. Zitten ze nu op de 45, 50, zo? Oh, iets meer, al 54 rondjes Zo, ze rijden ja, dan ik. Dat eik wordt ook niet bij Ronald. Maar het is wel een beetje parade rijden tot nu toe. Een aantal pogingen gezien, de net ook nog van Bob de Vries... De regerend Nederlands kampioen op natuurreis. Ook hij kwam niet weg. Peloton dus bijeen. You're like Wilder was dat met Break My Stride. Motoren met banden vol spikes die met meer dan 100 km per uur... een glad gedweilde ijsvoer aan stukken rijden, IJSP2. Over die sport gaat de voorlopig alweer laatste aflevering... van Andere Tijden Sport morgenavond op tv. Het is een sport die in de jaren 70 enorm populair was in Nederland. Tienduizenden mensen kwamen kijken naar de races van een sport... die gedomineerd werd door Russen. Maar er is ook een Nederlander die tot de beste rijders van de wereld behoort. Rolof Thijs. De maker van deze aflevering, Jeroen Stekelenburg, legt uit waarom dit een mooi verhaal is voor andere tijden sport. Het is niet het meest logische onderwerp om uit te zoeken. Het is natuurlijk een beetje een vergeten sport in Nederland. Maar in de jaren 70 en 80 um, was het groot. Kan er kwamen heel veel mensen kijken... En hadden we een hele goede Nederlandse ijsspietwekeleur, Rolf Thijs, die, die, sport, ja, die, die, die was die sport in Nederland. En, en hij heeft een, een geweldig levensverhaal. Dat is eigenlijk de hoofdreden om, om dit onderwerp uh, te maken. Uh, hij, hij streed tegen Russen, Zweden, Finnen. Hij uh, probeerde die van te winnen op een hele inventieve manier. Hij, hij prepareerde zijn eigen motor. Dan is er in zijn privéleven ook nog uh, van alles gebeurd. Dus ja, de, de, de, hij, hij is eigenlijk de reden dat we dit maken, de, de, de hoofdpersoon. En met die hoofdpersoon gaan we verder praten, want Rolof Thijs is in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Uh, IJspeedway, Hoe komt iemand erbij... om in de jaren zeventig... IJspietwee te gaan doen? Ja, dat is een heel pad verhaal. Wij uh, hebben vroeger, heel vroeger... wel eens uh, uh, met, met, met spijkertjes... afvalspijkertjes... op een crossetje gedaan. Maar toen kwam op één keer in Assen... de eerste keer IJspeedway. En ik denk nou... ik ging er naartoe en ik heb, heb gekeken... en ik ging naar huis toe. Ik zeg, Hennie... Dat ga ik ook doen. Dat is uw vrouw? Dat is mijn vrouw. En ik zei, dat ga ik ook doen. En uh, nou, ze is toen niet zo gek. Nou, toch geprobeerd om zo'n ding te pakken te krijgen. Dus daar gingen we een tijd lang overheen. Goeie vrienden in Duitsland gebeld. Kunnen we aan zo'n ding komen? Tuurlijk wel, Rolof. Ik weet er wel mee helpen. Dus ik heb zo'n ding gekocht. En het erop reed ik ook. En dat was Eindhoven de eerste wedstrijd. Ja, dan uh, eigenlijk heel kort bij even naar Zweden geweest om te voelen hoe zo'n ijspiet weer rijdt. Een beetje inlichting van die Zweden gekregen. Hoe, wat moet ik doen, wat moet ik opletten. Nou, en dat, die medewerking had ik wel. En uh, ja, toen kwam de eerste wedstrijd. En het probleem was, ik heb die uh, wedstrijd... Ik heb altijd vroeger andere grasmarenrace gedaan, andere sporten. Maar die tijdklok wat op die... Op die uh, Startstreep stond, die kon ik heel goed. Dus ik wist precies, wanneer die klok daar stond, kon ik de koppeling loslaan. Dus <laughs> ik ging nooit als eerste van start of later niet van asp 2 Maar toen kwam ik eerst van start af en toen kwam Paul Kinkeren en die reed me aan de binnenkant, mijn hele been kapot. Dus ik was gelijk, poep, klaar, het ziekenhuis in. De eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd, <laughs> eerste, wedstrijd eerste heat, pop, gelijk ziekenhuis in. En zwaar verwond? Nou, ik was behoorlijk verwond. Ik had wat, wat hechtingen en zo behoorlijk. En uh, maar ja, ik mocht niet meer rijden. Ja, en dus ik heb gesto daarmee gestopt. Dus Assen, dat was 14 dagen later. Dus weet je wat? Ik mocht met de kruk naar Assen toe. En de dokter zei: Ja, nou, hij zegt Engel, moet niet. Ze laat de hechting maar zitten, we zien het wel. En toen begon ik Assen te rijden voor de allereerste keer. Zo snel met de blessure nog? Met de blessure, binnen 14 dagen rekening Assen alweer. Ja. Maar u had natuurlijk wel al iets met motoren. Gras Speedway, zei u, weet ja. u. Uh, wa wat was dat, gras Speedway? Nou, ik heb uh, Speedway gereden, dus dat is op Sintels. En Grasbaan, dat is meer in het noorden bekend van Nederland. Uh, grasbaan hebben gereden ben ik een paar keer uh, Nederlands kampioen geweest. Maar ik heb heel veel in het buitenland gereden. Uh, dus alle buitenlandse grasbaan wedstrijden. En, en Zampan-wedstrijden heb ik allemaal gereden. En dus ik was wel goed gewend aan zo'n motorfiets. En ik heb ja, ook heel vroeg in die ontwikkeling gegaan... om goede motorblokken te bouwen. Dus mijn gewicht uh, was ietsje zwaarder dan die andere jongens zijn. Dus ik, ik moest wel wat anders maken dan anderen. En dat heb ik toch wel... Uh... Proberen te noemen. Ja. U, u zegt zelf in de, in de uitzending dat het een gevaarlijke sport is. Nou, het is heel gevaarlijk. We hebben natuurlijk ook wel andere dingen meegemaakt. Maar als je eh, de geluk hebt zoals ik eraf gevallen ben. en iedere keer met de spijt in aanraking geweest ben. ja, dan heb je geluk. Heb je pech. Ja, dan, dan, dan is het dodelijk simpel zat. Dan is het dodelijk simpel zat? Ja, dat is eigenlijk best wel zo. Ik heb het een paar keer uh, zelf. Uh, Jongens, voor mijn wielen gaat. En die kon ik gelukkig ontwijken. Misschien doordat je ook een beetje andere reactie heeft dan andere jongens. En, uh, maar je hebt ook wel eens bij dat het niet kan. Ja, en dan is het. Uh, dan is het niet goed. Want ja, dat hebben we toch meegemaakt, dan is het toch was En dat uh, is natuurlijk niet prettig. Ja, want uh, ja, niet iedereen kent misschien meer IJspiet Maar er zitten grote spijkers in de banden. Die uh, zorgen dat je grip hebt op, op de baan. Maar dat betekent ook dat als je over iemand heen rijdt... die spijkers dwars door iemand heen gaan. Ja, dat klopt. En uh, daar zijn wij natuurlijk uh, alleen met leer beschermd. En nu hebben ze natuurlijk alweer uh, ja, van alles uitgeprobeerd. En dat heb ik ook mee geholpen natuurlijk in het begin. Want die, die spijken van echt allemaal open. Dus je kon overal, uh, als je hem aanpakt en had je al een spijk in de hand. Um, nou zijn die motorviesen zo ver ontwikkeld. Ook door mij, maar ook heel ver ontwikkeld. Dan ze heel veilig begonnen van. Dus alleen bij valpartijen dat je elkaar... Uh, echt kan raken. Raken kan. Ja. Maar ik, ja, ik vind, ja... Als je zo'n sport doet... Dan zit er risico aan, maar het is geweldige sport. Ik, ja, ik, ik zal heel veel jongens aanraden om toch weer uh, een keer erover na te denken om, om dat te, te doen. doen. Ja. Um, ja, U zegt meer of meer, ja, dat is het risico van het vak. Uh, doe je het ook om het gevaar of, of om de sport? Nee, ik doe het niet om het gevaar, want uh, ik vind een trap veel gevaarlijker dan een motorfiets. En, uh, maar ik deed het eigenlijk om die sport. Want ik vond die sport zo geweldig. Want niet veel mensen die mogelijkheid hebben om die sport uit te oefenen. En dus ik bleef in Rusland. Waarom? In Rusland vriest het altijd. En uh, ja, dat, daar hebben ze gewoon uh, een blikje. En dan maken ze een blikje op en maken we weer goede rijden eruit. En dat is bij ons niet zo. Dus ik was eigenlijk de hele tijd de enigste. En uh, later hebben we het heb verschillende rijden het geprobeerd. Maar ja, het lukte niet iedere keer. Maar ik vind toch. Dat is niet zo gevaarlijk dan, dan de meeste mensen denken. Het is wel, die spijk is gevaarlijk. Maar ja, ik, ik zeg altijd. Uh, probeer je motorfiets zo lang mogelijk vast te houden. Dat zeg ik ook wel tegen een als je niet ver, uh, Hou die motorfiets zo lang mogelijk vast. Dan kan alleen maar één kant beschadiging. En die andere kant niet als je hem loslaat. Want als hij begint te stuiten, ja, dan kan hij jou zelf raken. En hij kan natuurlijk ook veel meer beschadigen. Ja. zou u deze geruststellende woorden ook altijd tegen uw vrouw... als u weer, weer ging rijden? Ja, ik zeg altijd tegen mijn vrouw... ik uh, meisje, het gevaar is niet op de baan. Het gevaar is de weg van huis naar de baan <laughs> toe en terug. Dat is veel gevaarlijker. Ja, in, in de uitzending zegt u ook ergens dat de motor eigenlijk op één stond. Nog voor uw gezin? Nou, het was wel altijd zo dat de motorfiets eigenlijk, mijn sport, eigenlijk op nummer één stond. En als mijn vrouw toen de tijd gezegd heeft van als je niet stopt, dan ga ik bij je weg. Jammer, dan kon je later maar weer terug. He, maar dat doen ze niet. Want, ja, we gaan toch wel voor elkaar. We zitten toch wel 45 jaar bij elkaar. Maar het is wel eens geweest zo dat ze zegt... Van, ja, nou wordt het wel te veel. Want natuurlijk ook, ik vergde ook heel veel geld. En ik deed het allemaal op privébasis. Als ik hulp gehad had, dan was natuurlijk... U had geen sponsors in die tijd? Nee. dat was natuurlijk bij gezin makkelijker geweest. Maar ook voor mezelf. Maar ik vind het geld eigenlijk niet zo belangrijk... Uh, dat moet je hebben, maar het belangrijkste is eigenlijk de medewerking. De, de, de, de reglementen. En als je die mee kunt nemen naar een wedstrijd toe... een goede reglement, iemand die op je past op dat moment... dan waren wij we al veel verder gekomen. Ja. Wat voor wereldje was dat, IJSP2? Waren het allemaal vrienden? Ja, het zijn vrienden. Uh, op die 400-meterbaan niet, maar zo gauw als wij... Uh, op, van de baan af aan, waren we weer vrienden. Maar we hebben wel met elkaar gezegd... jongens, het is zo gevaarlijk. Probeer elkaar wel de kans te geven... dat je vrijkomt van elkaar als je een keer tegen elkaar rijdt. Dus ene moet gas geven en andere moet remmen. En dat hebben wij wel met elkaar afgesproken dat dat uh, wel gebeurt. Ja, in 1984 werd er een zweet wereldkampioen. Uh, maar toen gebeurde er zo'n ongeluk. Dat WK werd overschaduwd door een vreselijke gebeurtenis. Nou, ik zag gewoon gebeuren dat hij in, in, het, in het sneeuw kwam. Hij is Gladyshef. Gladyshef. Die kwam in de sneeuw. En Walter Wachtbieder, die reed, ja meter 15-20 achter hem. En die Wachtbieder reed over hem heen met, met, met die rijdende motor. Met die spikes in de banden en wat dan ook. Dat was een verschrikkelijk gezicht. Er kwam eerst een soort van tractoortje. Er kwam vanuit de catacombe van het stadion de baan oprijden. Een sleetje erachter. Op dat sleetje lag een eh, brancard... Daar werd uh, het lichaam van van uh, uh, opgelegd en dat werd afgevoerd. Die plas bloed die lag daar en die sneeuwblauw met zo'n lange sleur, je, je voorstellen? Die, uh, die die zogen dat, dat bebloede ijs op, dat werd versnipperd en dat werd tegen de ijswand die langs de baan was uh, aange, uh, aangeblazen om het zo maar te zeggen. En uh, die hele ijswand, die hele muur om de staart, die kleurde rood, ja lichtrood dan, omdat het bloed natuurlijk verdund was. Nou, dat vond ik zo makaber gezet. Ik denk dit kan niet, dit is onmenselijk. Want er werd gewoon doorgereden. Ja, dat klopt. En uh, het probleem was ook uh, op die baan. Dat, uh, het is een verschrikkelijke snelle baan. Uh, met, en je hebt natuurlijk met, met zoveel Russen te maken. En natuurlijk Want Rusland was het land voor IJspit. Het land, eigenlijk. En dat, dat heb, heb ik wel doorbroken. En ik heb natuurlijk uh, van Ponderenko en Tarabanko en die jongens heb ik wel gewonnen. En, maar dan zaten wij met de zweet. En ik had het probleem dat ik in Duitsland eerst nog een wedstrijd reed. En dat was mijn probleem voor die type wereldkampioenschap. Ik heb hem daar te veel op mijn donder gegeven. Dan ik kwam ik in, in Rusland voor de wereldtitel terecht. En ik kreeg mijn fietsen niet op tijd, dus ik kon ook niets uh, controleren. Dus ik moest mijn reservefiets pakken. Ja, en toen was de eerste heat was al... Uh, ja, dan zat ik op de derde plek en dat, dat, dan ben je al twee punten kwijt. En dat, dat, is, dat mag niet gebeuren bij de eerste heat niet, maar dat, dat gebeurde wel. En toen ging het later wel wat beter... Maar ik kon er niet meer zo zuiver bij komen. Wel tweede, eerste plek wel een keer weer. Maar nou, toen heb ik een gevoel gehad dat ik zeg van... hé, hey, nou, die Erik Stenland, dat is een leuke jongen. En ik wil er wat voor doen. Dus toen heb ik uh, proberen te spelen dat ik dan, als ik ding hem reed... dat ik hem dan mm, toch kan houden en dan die Russen een beetje... Ik kon van hem afschermen en toen was hij wereldkampioen. Nou, ik vond het grandioos. En dat in Rusland, ja, dat is super. Ja. Um, vlak daarna ging het mis. U kreeg een ongeluk. Wat gebeurde er? Ja, dan uh, kwam het uh, verdrietige gedeelte kwam aan. Ik kreeg een ongeluk in, uh, in Haren. Dat was een automobilist die kwam van Groningen... En uh, die was dronken en die, uh, die woont linksaf. En ik, ik woont rechtdoor. Dus u had eigenlijk uh, gelijk met wat u tegen uw vrouw gezegd. Ja, ik, ik, ja dat, de weg dat, is, gewo dat... is gewoon gevaarlijk. Ik heb wel een wegrijbewijs. Uh, maar als ik die kilometertjes u vertel wat ik op de weg gereden heb... dat is echt heel weinig ten opzichte van de rezerij. Maar de weg is gewoon, uh, dat houdt in, veel gevaarlijker. Want je kunt de man in de ogen kijken zoals ik het gedaan heb. En toch rijdt hij op. Dus... Toen kwam het probleem aan. Operaties, operaties, operaties, vijf stuks. Maar het grootste probleem, ik lag al in bed en ik zat te denken... hoe moet ik nou weer op die ijspiet weer? Nou, dat was helemaal niet zo'n probleem. Want die dokter wat ik had, die, die heeft mij echt goed geholpen. Maar benen maar ook geen probleem, want daar kon ik wel een goede last voor krijgen. Maar toen kwam die verzekering aan. Toen, toen, toen heb ik een zware inzinking gekregen dat geen verzekering achter mij stond. Uh, we gaan zo verder, maar we gaan even kijken bij het basketbal hoe het is bij Groningen tegen Leiden. Nog iets, nog iets meer dan twee minuten, stand 60-62 in het voordeel van Leiden. Zojuist een drie punten van Jason Doris zo, die de wedstrijd spannend maakte. Want dat was bijna voorbij, dacht ik in ieder geval, bij 54-60. Bij 52-60 was het zelfs een in het voordeel van Leiden. dacht ik, van ze gaan de genadeklap uitdelen, maar Groningen toont toch veerkracht. We zal nu moeten gaan verdedigen om de winst in eigen huishouden in Martini Plaza. Het publiek wil het wel, maar Boxley met 11 punten in het vierde kwart. De center van Leiden, die denkt er heel anders over. Paas de bal, de slachter die moet schieten en die bal haalt het niet. Goed verdedigd dus van Groningen en met nog 1 minuut 40 te spelen. Krijgt Groningen in ieder geval de kans om de stand gelijk te maken. Uh, 60-62 dus en nog 1 minuut en 40 seconden te spelen. Verder praten met Roelof Thijs, IJspiet Weeer uit het verleden. Uh, u vertelde net, de verzekering heeft dus eigenlijk een eind gemaakt aan uw carrière. Ja, dat was het grootste probleem. Uh, ik heb geprobeerd bij de KNV, met Jos van Vazen. omdat, uh, ja, ik wil wel graag voor niks rijden, reclame, maakt me niet uit als ik maar rijden mag. Nou, die heeft het geprobeerd, want ik zal natuurlijk in Heerenveen in het stadion rijden. Ja, en dat leek me natuurlijk, uh, Assen is natuurlijk... Als je dan niet gereden hebt, heb je nooit ijsspit weer gereden. Maar in ja, dat lukte mij ook wel. In zo'n dicht stadion en dan met het geluid van die motorfietsen. Dat was ook natuurlijk heel grandioos. Kijk, en ik, ik denk wel... Het is wel een, een, een tijd geweest... waar ik zeg van... Hé, hey, ik heb het niet kunnen afmaken voor mij. En ja, dan, dan, dan komt dit gebeuren op... wat ik deze laatste weken meegemaakt heb. Ja, dan denk ik van... Uh, Hé, hey, ik word toch nog eventjes bedankt op een of andere manier. Ja, ja want andere tijden sport heeft u meegenomen naar Zweden, naar Östersund... Uh, waar u heel lang geleden trainde, uh, samen met uw vrouw. Hoe was het om daar weer terug te zijn? Nou, ik kwam eerst uh, natuurlijk uh, in Eusters aan met vliegtuig. En toen moest wij doorrijden uh, naar, naar, de naar de plek toe, 200 kilometer verder... wat eigenlijk de jongens aan het trainen waren... Mm -hmm. Er lagen grote ijsvlaktes en uh, daar lagen vijf banen op. Dus Sereniërs en uh, wat Oostenrijkers waren er allemaal aan het trainen. Dus ik heb dat op, op zondag rustig gekeken. Ja, dan begon de kriepen wel al. En, uh, <lacht> en ik denk, waarom mag ik nu, nu al dat pak niet pakken voor mij... en dan met die jongens even meerijden? Nou, maar zo was uh, eigenlijk niet de bedoeling. Ik zei, nou, wat, wat doen we dan? Nou ja, dinsdag. Ik zei, waarom dinsdag? Ja, want Serenius moet maandag nog werken, dus die jongen heeft 1100 kilometer gereden voor mij. Na zijn werk toe, dus hij moest er weer heen, dan weer terug, dan weer terug. Dus hij heeft 1100 kilometer van mij gereden, dat vond ik geweldig. En hij vond het prachtig dat ik op zijn machine rijd natuurlijk. Ja, ja. Um, vond de vrouw dat goed dat hij weer ging rijden? Ja, ze weet wel hoe ik in elkaar hang, dus ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou van mijn... mijn ander gedeelte van mijn leven natuurlijk. En van mijn kinderen en van alles wat er omheen hangt. Daar hou ik van. Dus ik was wel heel, heel, heel voorzichtig. En de ander zegt van je was niet voorzichtig, maar ik ja, dat, dat heb ik wel gedaan. Ik ben wel zo gereden dat ik een verstand erbij wat uh, Maar het ging gewoon lekker. Het ging gewoon eigenlijk, zoals ik serene hoor zeggen, waarom rij je niet meer? Ik zeg jongen, ik ze laten dat in de midden. We gaan zo verder. Even kijken hoe het basketbal afloopt. Leon. Nou, ja, daar ben ik heel even nu. Het is nog precies één minuut te spelen. Dat is van 62, 62 gelijk dus. Het gaat beslist worden weer in de laatste minuut. Zoals zo vaak dat we het hebben, Ronald. Het gaat al wel wat langer duren dan waarschijnlijk. Er is nog één time te vergeven, dus heel lang zal het niet meer duren. David Bell, topscorder van Groningen, 22 punten. Houdt de bal nu bij zich. 8 seconden, 7 seconden de schotklok. Loopt zich vast, maar gaat toch omhoog. En die bal gaat er niet in. Die raakt niet eens de ring. Stomme actie van David Bell. Nog 35 seconden en Leiden krijgt de aanval. 62, 62. Wat doet die bel? Houdt heel de hele tijd de bal bij zich. Paast niet. En loopt zich dan vast. Nu, Leiden. Wat gaan die doen? Shepard. Ja, dat gaat ook een lange aanval worden. Die houdt de bal ook al bij zich. Is iedereen zenuwachtig of zo. Geeft de bal dan aan Jackson. Maar die staat op de zijlijn. Die bal moet naar de ring toe. En dan komt hij bij Boxley. Boxley wordt verdedigd door de Randami. Boxley gaat omhoog Ik gooit die bal er niet in. Maar de rebound is voor Shepard. Shepard gooit de bal omhoog en erin. Oh, oh, oh, oh, oh wat een moeilijke bal, een toverbal. Chepard pakt een rebound, komt op de grond en gooit hem naar achterlangs erin. En Groningen staat twee punten achter, vijf seconden, Bel moet pasen. Paas naar buiten, Doriso met een driepunter. en die gaat er niet in. En dan gaat Groningen verliezen, ja. O, die had de wedstrijd kunnen beslissen. En het is in één keer stil in Martini Plaza. 62-64 is de eindstand. Leiden heeft, heeft tellen 17 punten achtergestaan in deze wedstrijd. Kwamen voor het eerst voor in het derde kwart. Was het was een 42-44. De Groningen had de kans om te winnen. Had. En David Bell die liep zich vast. Dat vond ik eigenlijk de misser van de wedstrijd uiteindelijk. Eindstand: Groningen tegen Leiden. 62-64. verder praten in de studio met Rolof Thijs. IJsPiet Weer uit het verleden. Um, u vertelde net: u mocht weer een aantal rondjes rijden op die motor. Dit was uw reactie toen. Ah, jong, ik voel me thuis. Het is echt zo. Ik ben best wel jammer dat ik nou taal ben. U lijkt niet uit. Nee. Dat moet hij zeggen. Ik niet. Ja, het is gewoon geweldig. Echt. Als ik zo'n motorfiets ga, had, gaan we er dus een tijger gegeven hoor. Nou, in het begin vond ik het wel een beetje griezelig toen hij weer rondrij. Maar als hij me niet zo iedere keer die wheelies maakt, dat vind ik altijd een beetje eng. Maar het later zag ik wel, hij had het nog niet verleerd. Maar Ik ben wel blij dat hij 65 is, dat hij er niet meer mee begint. Ik heb wel een gevoel dat ik zeg van ach, best wel jammer dat ik toen gestopt ben. Ja, nou het doet het toch nog wel veel zeren. Het is onafgemaakt voor je gevoel. Klaar. Het is niet klaar. Het is niet klaar, zei u. Uh, de afgelopen weken heeft veel emoties opgeleverd, denk ik. Ja, het is, het is uh, de laatste weken wat, wat, wat er om mij heen gebeurd is. Dat, dat, ja, dat, dat, is, dat is onvoorstelbaar dat, dat, dat ik dat mee mag maken... om weer op zijn motorfiets te rijden en helemaal op, op, op, op zo'n ding van Serenius... Ja, dan, dan, dat heb ik al een keer eerder gezegd. Ik, zeg, ik voelde hem uit een trabannetje weg naar mijn zetels in. En dat was echt het verschil. Want dat ding deed precies zo wat ik wou eigenlijk al. Hij moest een beetje bijgewerkt, een beetje, beetje bijstellen nog. En ik denk, dan kan ik eigenlijk zo'n wedstrijd met zo'n ding rijden. Maar ja, het ging eigenlijk erin. De eerste bocht, tweede bocht, ja toch iets anders. En de derde bocht had ik hem weer. Ik denk, hé, hey, ja, je verleert het niet. Heel veel mensen zijn met fietsen dan meer die leren naar fietsen niet, maar die zijn bang voor het vallen. En daar heb ik nog geen last van gehad. Nee, nee. U was natuurlijk de beste Nederlandse ijspeedweer die we ooit gehad hebben. Um, toch vindt u zelf dat uw carrière niet geslaagd is... doordat u nooit wereldkampioen geworden bent? Ja, nou, dat, dat is uh, wat ik eigenlijk al in het begin zeg. Meestal een organisatiekwestie geweest. Dat uh, reglementen in Assen win ik. Ik kom naar Insel toe... En mijn motorfiets wordt afgekeurd. Dat is natuurlijk het ergste, want dan komt de druk op je. En uh, dan zeg ik van, ja, dat had eigenlijk andere mensen moeten oplossen. Een soort van Fasen of wie dan ook van de KNV. Dat die was had vroeger de man moeten... van de motorsportvereniging. Ja, ja. Die had mee moeten gaan en die had natuurlijk kunnen zeggen van... hé nee, jongens, maar en u stond ik... er helemaal alleen voor. Ik stond er weer alleen voor. En dat is, de reis naar Rusland ook. Ik stond voor alle wedstrijden wat ik was, stond ik eigenlijk best wel alleen. He, en hoogwaarschijnlijk hebben ze niet in de gaten gehad dat er meer in zat. En dat is eigenlijk een pet van man Ja, een wereldtitel, dat was mijn wens geweest. En ja, ik mocht natuurlijk heel veel andere dingen... Ja, heb ik ook mooi gevonden. Maar die wereldtitel die is er niet. En dan ben je toch altijd nog op... Ja, dat, dat, dat trapje van 40 ja. centimeter hoger, dat is heel belangrijk. Ja. IJspie 2 uh, was in de jaar, eind jaren 70, begin jaren 80 in Nederland ook erg populair. Is die sport nog, bestaat die nog? Ja, zeker. Kijk, uh, we hebben nou het voordeel. Assen uh, doen nou dit seizoen straks uh, twee wedstrijden achter elkaar Dus eerste, zondag, uh, eerste weekend en dan tweede weekend voor de wereldtitel dan. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat gebeurt... En dat we dan misschien weer eh, Nederlanders krijgen... die zeggen van, hé, hey, kom, wij pakken het weer aan. En wij moeten het eigenlijk ook een beetje hebben van, van, van de media... Wat er, wat er omheen hangt. Want dan kunnen ze misschien meer interesse krijgen... zoals het nu gebeurt met mij. dat gun ik de jongens ook die interesse bij. Dat je zegt van, dat is die motorsport. En hier kun je wat mee bereiken. Je kunt... Van alle manieren uh, kun je jouw jou naam toch wel verder naar voren krijgen dan op een grasbaan racen of op een ander ding. En dat, dat denk ik dat dat ook voor de jongens heel belangrijk is. En we hebben op het ogenblik de stellingwerf. Ja, ik heb een stellingwerf, heb ik een gevoel die moet kunnen vliegen op het moment. Dat is gewoon <lacht> zo. Want hij heeft een vrouw die race zelf. Die zit in een zijspan van haar broer. De broer die maakt goede motorfietsen, de goede motorblokken. Ja, en ik heb hem zien trainen. En ja, ik denk, ja... Frontja is het eindelijk het jaar getrouwd. Kindertjes gekregen. Alles met elkaar. Zomaar, hij moet vliegen. Hij moet gewoon vleugels hebben van twee meter breed. En hij moet gewoon vliegen. En ik denk dat dat front, ja, denk ik, bij hem wel een beetje uitkomt nou. En hij moet een goede sponsor hebben, want er is veel geld voor nodig? Nou, de, nee, het is uh, veel liefde nodig. Uh, de mensen moeten achter je staan. Je je, je, niet alleen... Iemand die het leerpak geeft of het olie of, of, of een motorblok maakt. Maar jouw fans die moet achter je staan. En jouw gezin moet achter je staan. En ik hoop de KNV achter je staat. En de motorclub En dat is veel belangrijker dan, dan het geld. Rolof Thijs, heel hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. Uh, Morgenavond het prachtige en ontroerende verhaal van Rolof Thijs. Uh, met schitterende beelden. Kwart over tien. Nederland 1, uh, niet missen. Uh, want u heeft het nog niet gezien, hè? Ik heb het nog niet gezien. <laughs> een heleboel mensen hebben het al gezien. Ik u mis het absoluut niet. <laughs> <laughs> okay. We gaan uh, naar het schaatsen. Uh, ja, IJspiet 2, dan uh, wordt die baan helemaal een gort gereden. <laughs> Maar dat heb jij waarschijnlijk nooit gezien, hè, Sebastian? Nou ja, als ik heel ver in mijn geheugen graaf... dan kan ik me nog wel ietsje ervan herinneren. Maar inderdaad niet veel. Nou, als ik nu naar de ijsbaan kijk, dan zijn de bochten ook wel uitgetrapt... en het ijs is wit uitgeslagen. Ja, maar dat, maar wil dat is niet je. te vergelijken. Nee, ik kan me, nee. me wedstrijden in Eindhoven herinneren... Dat, dat er was niks over van die baan. Hij <laughs> nee, zag je het beton. <laughs> ja, nou, nu, nu zie je nog wel het ijs liggen, ook al is dat wit uitgeslagen... met nog 18 ronden te gaan in een wedstrijd, marathonwedstrijd bij de mannen. Die eigenlijk nooit echt los is gekomen tot nu. Je weet nooit wat er nog gebeurt in die laatste 18 ronden van deze marathon. Eén keer zag ik een groep met Douwe Bierma, Martijn van S en Thijs Smit. Sander Kingma en Jens Om Allemaal wel redelijk bekende namen uit de marathonwereld. En die groep die pakte een meter of 100 voorsprong. Maar meer is het eigenlijk nooit geweest. En nu ook Willem Hut uit die ploeg van, van Bam. De ploeg die het seizoen zo sterk in handen heeft. Die probeert weg te rijden. Een meter of, nou wat is het, 10, 15 al zo'n beetje pakt. En dan zijn er altijd wel weer rijders van andere ploegen die het gat dicht rijden. En zo lijkt de massasprint weer onafwendbaar ook bij de mannen. Of er moet dadelijk in de laatste 17 ronden nog iets geks gebeuren. Want Willem Hut kijkt op dit moment achterom. En dan ziet hij dat peloton naderen en naderen. Hij krijgt nog wel even gezelschap. Gezelschap van Ralf Switser, Maar Douwe de Vries voert het peloton aan. En die zit daar echt maar een seconde of twee achter. 17 ronden nog te rijden. Danny Kravitz, Black and White America. De laatste rondjes in Deventer. Sebastian Timmerman. Acht staan er nog op het uh, rondebord. En Peloton komt uh, met een uh, behoorlijk hoog tempo... zoals de hele wedstrijd uh, in hoog tempo is uh, afgelegd komt het hier langs. Frank Vreugdeel voert dat peloton aan. Frank Vreugdeel rijdt voor de ploeg van SOS Kinderdorpen en is ermee een ploeggenoot van Carlo Timmerman. Trouwens geen familie van. En Carlo Timmerman is een van de snelste sprinters uit de peloton. Zeker aangezien Arjan Stoetiga er niet is. Christijn Groeneveld er niet is. Sjoerd Huisman er ook niet is. Een paar jaar geleden nog Nederlands kampioen op het natuurreis geweest. En daarna afgerikend met heel veel lichamelijke problemen. Timmerman moet misschien de klus gaan klaren vandaag. Wordt ook naar voren gereden aan de buitenkant. Door Douwe de Vries en door Rob Harders. Het lijkt wel alsof we naar een wielenwedstrijd zitten te kijken. Naar een uh, ploeg zoals Mark Cavendish. De ploeg van Cavendish we gewend zijn bij een wielenkoers. Zoals hij naar voren wordt gereden. Zo wordt Timmerman op dit moment ook naar voren gereden. Maar er zijn nog uh, andere sprinters hoor. Terwijl het rondebord op, uh, bord op zes staat. Als ze dadelijk weer langskomen. Wat te denken bijvoorbeeld van Ingmar Berga. Dit seizoen vooral eigenlijk een beetje de Joop Zoetemelk geweest. Van dit Marathon toen al zes keer tweede geworden. In een uh, massasprint en dus ook in een wedstrijd. Ook Berga probeert op dit moment in zijn groene pak van Van Werven een beetje naar voren te komen. Valt niet helemaal mee, raakt in de bocht ook een beetje ingesloten. En zo rijdt dat peloton richting de massasprint dadelijk nog vijf rondjes te gaan. De mooiste platen uit het verleden. De Animals, bring it on home to me. Moeten we onderbreken voor de finish in Deventer. Sebastian Timmerman. Voor de marathon Timmerman de fit. In. Ja, misschien wel. Hij zit goed, hoor. Zit in derde positie achter Rob Harders en Douwe de Vries twee ploeggenoten van hem. Nu nog twee ronden te gaan. Nog 800 meter. Nou ja, minder dan 800 meter, want ze rijden natuurlijk steeds door de inrijbaan heen. Dus is het geen 400 meter die je aflegt in zo'n marathon. Dirk Fabriek zit daar goed. Zit in vierde positie achter Carlo Timmerman. Het is ook niet echt een brede, grote rug van Tilman. Het is een beetje een kleine rug. En nu komt dan de bandploeg. De ploeg van Willem Hut onder andere. En de ploeg ook van Bob de Jong komt nu buitenom. Als we op weg gaan naar de bel voor de laatste ronde. Bob de Vries zien we daar zitten. Bob de de Vries in tweede positie achter Jorit Bergsma. Gaat Bob de Vries het dan proberen af te maken met een hele lange sprint? Jorit Bergsma aan de leiding. Bob de Vries in tweede positie. Ingmar Berga zit in derde positie. En daar komt. Dat moet Carlo Timmerman zijn toch? In dat witte pak. Komt buitenom met een enorme versnelling via de buitenkant om uh, Bob de Vries zo te zien heen. Laatste 100 meter. Berga, Ingmar Berga zit aan de binnenkant. Maar hij gaat het ook niet winnen, want het is Timmerman. Ja hoor, ja. hij wint het. Carlo Timmerman wint. Ik moet objectief blijven, Ronald. Het is geen familie. Maar Carlo Timmerman wint hier de 14e marathon in Deventer. De voorlaatste wedstrijd van de Marathon Cup kwam mooi buitenom in die laatste bocht. Om de Bammerzeen, om Bergsma en Bob de Vries. En zo wint Carlo Timmerman uh, een mooie massasprint naar verder een saaie marathon. Het is nog altijd niet duidelijk of PSV het Zakaria Labiat na de winterstop nog bij PSV speelt. De 18-jarige Utrechter staat nadrukkelijk in de belangstelling van het Portugese Sporting Lissabon. La zou na Ibrahim Avalay van Barcelona... de volgende PSV'er zijn met een achtergrond... bij de Utrechtse amateurclub Elinkwijk... die binnen korte tijd overstapt naar een mooie Zuid-Europese club. Elinkwijk, en PSV. Jarenlang kaapt de PSV in het kader van een samenwerkingsverband... de grootste talenten uit Utrecht weg. Tot grote frustratie van buurman van Elinkwijk, FC Utrecht. Verslaggever Rachna Niemeyer ging kijken bij Elinkwijk... de kraamkamer van toptalent. Dit is het dan... Zou je kunnen zeggen, het is donderdagavond rond de klok van 9 uur. De meeste trainingen zijn wel voorbij. De brand in de verte nog wel wat lampen op het complex van Elinkwijk. Het Theo Thijssenplein. Uh, Jeffrey Voster, uh, introduceer jezelf anders even. Uh, nou ja, goed, je zegt het goed. Jeffrey Voster, ik ben hier uh, hoofdopleidingen bij de, bij de voetbalvereniging Elinkwijk. Uh, tevens uh, sinds uh, dit jaar ook assistent uh, bij het eerste elftal. En uh, nou, dat doe ik denk ik al zo'n tien. team... Elf jaar. Avelay. Avelay buitenom. Avelay. Daar is Messi. Ibrahim Avelay bewijst zijn waarde vanaf die rechterkant. En Messi met de treffer. Avelay snelt langs Marcelo. En ziet dan Messi bij de eerste paal. En het is, is dit complex eigenlijk je tweede woonkamer? Mag je dat een beetje aangezet toch zeggen? Ja, ja, zeer zeker. Je bent hier... Nou, Een week heeft zeven dagen. Nou, Nu ben ik hier ook. Je ruikt hier nog echt het voetbal. Ik hoorde het ook wel eens van mensen die het complex opkomen. Dan, dan kom je dat complex op en je ziet dat hoofdveld. En je ziet die oude Engelse tribune. Je ziet ze eigenlijk niet meer. Ja, en dat, dat is nog steeds. En, en dat was hier ook toen... Uh, toen Verbaste hier nog speelde en, en Vanenburg. Maar ook toen Mijnals hier nog speelde. Dus ja, dit is van alle tijden. Dus de, deze tribune, daar, daar zou eigenlijk het interview mee moeten hebben. Die kan heel veel vertellen. En toch speelden veel bekende namen van nu... nooit voor de oude tribune langs het hoofdveld van Wijk. En dat vinden ze daar helemaal niet erg. Ze zijn trots op spelers als Aysati, Labiat en Ibrahim Afalai. Maar er zijn er nog veel meer, veelal Marokkaanse spelers in het betaalde voetbal... die afkomstig zijn van Elinkwijk. Zoals Jurgen Collin en de PSV-talenten Toefan Osbuskurt en Jonas Mokhtar. De laatste vertelt in deze reportage zijn persoonlijke verhaal. Hij voetbalt bij PSV, maar dit seizoen is hij uitgeleend aan FC Eindhoven. Het voor mij is het daar begonnen... Ik heb daar mijn basisdingen geleerd en uh, basistechniek. Maar ja, je bent, uh, je bent zeven jaar, dus het uh, ja, is nog een beetje allemaal heel vrij in uh, wat je doet. En, uh, ja, ik ga met mijn ouders wonen nog steeds. Ik woon nu uh, wel twee jaar om mezelf hier in Eindhoven, maar uh, ja, ik ga toch drie, vier keer in de week op, uh, op en neer naar Utrecht om uh, toch mijn ouders te zien. En uh, ik heb ook vrienden wonen, dus uh, ik, heb, ja, ik heb wel wat met Utrecht. Jouw familie woont daar nog. Dat uh, geldt eigenlijk voor meer families. Hè? Noem eens wat namen. Want als je kijkt naar, uh, ja, naar een andere hoop spelers die, die van Elinkwijk komen... dat zijn er zat. Ja, precies. Om mee te beginnen. Ibrahim uh, Afellay, ja. Die woont nog steeds uh, in Overvecht. En Smaalai Sati. Die woont ook nog steeds in uh, Overvecht. En uh, Sekera Labia, Die woont dan in Zuilen. Imad Naya. Speelt, uh, bij een PSV, die bij ons PSV. Die woont ook in Overvecht. Uh, ja, dat zijn uh, de namen die ik... Uh, die me nu even te binnen schiet... Uh. We kunnen praten over toch ja, een hoop talenten... Hè? Ik bedoel, die jij allemaal door je vingers hebt zien, zien, ja. zien glippen misschien wel. Ja, ja dat is waar. Dat is, dat, is, dat is iets om trots op te zijn. En daar zijn we met z'n allen trots op, hoor. want daar heb ik niet alleen aan meegewerkt. Dat heeft de hele club gedaan. Maar goed, daar kunnen we straks nog even over praten. Nou, perfect. Hier is ook... Nou, zo het paviljoen binnen. De voetbalkantine zoals alle anderen eigenlijk. Op zoek naar een stil plekje. In de, in de het is een open vraag, maar uh, ja, is, het, is het toeval dat, dat veel van die, van die spelers in het wat verdere verleden, in het recente verleden, ja, toch een Elinkwijk achtergrond hebben? Want ik bedoel, dat is de reden dat we hier zitten. Het kan bijna geen toeval zijn. Nee, toeval bestaat niet. Ik denk, want die vraag is mij vaker gesteld... het heeft te maken met, uh, met het scouten van goede spelers. Het herkennen van de goede spelers. En natuurlijk hebben wij een goede trainerstaf. Maar die speler moet wel binnengehaald worden. En ik denk dat daar de kracht ligt. Ik was, ik was altijd de, de kleinste op het veld. Maar ik was wel heel erg gedreven. Ik wou altijd winnen. En als ik dan uh, verloor, dan moest ik ook huilen. En uh, moesten ze me echt roosten. En, uh, de mensen zagen wel dat ik, dat ik gewoon wat had. Ik was heel technisch en heel snel en behendig met de bal. En, uh, ja, voor mij werd wel altijd gezegd van ja, als je gewoon zo doorgaat, kun je, kun je een groot voetballer worden en uh, kun, je, kun je naar PSV gaan. En, uh, want we hebben daar een samenwerking mee. En... Waar stak je boven, boven je leeftijdsgenoten uit? En we hadden een uh, oefenwedstrijd met PSV dan uh, tegen een andere club. Ik weet echt niet meer welke club dat is. Ze uh, waren al over het eigen een helftje spelen toen hebben ze gelijk uh, na de wedstrijd gezegd van uh, ja, wil je graag bij PSV komen, wil je heel graag hebben. Daar hoef ik eh, niet zo over van te de denken. ik. Die mag ver komen. Loop maar door. Nou, dat doet hij ook. Schiet hem erin. Jongen, jongen, jongen. Wat laat Groningen zich hier te kijken zetten. Labiat krijgt de bal eigenlijk op een uh, presenteerblaadje halverwege het veld in de buurt van de middenlijn. We, we kennen de families en ze komen hier ook nog af en toe binnenwandelen. Maar het is wel leuk om te weten dat, dat de Labiat, die, die is eigenlijk gewoon van straat geplukt. En die kwam hier met een spijkerbroek en die vroeg of hij mocht kiepen. Kiepen, zei hij. Ja, Kiepen. En, en, en, dat is ook, en dat is ook wel weer iets van Elinkwijk. We zijn heel laagdrempelig. En dan zeggen we, ja, nou goed, dat is goed, kom maar mee. En als je geen trainingskleding hebt, dan uh, hou je je spijkerbroek aan. En, uh, en, en toen zagen we dat het uh, geen goede keeper was. <laughs> FC Utrecht had toen nog niet echt een jeugdopleiding. Het begon volgens mij pas in de A1. En uh, ja, bij ons... De lichting begon al heel vroeg. We waren al in de F's waren we al, uh, en Dates naar PSV gegaan. Of naar Ajax of Feyenoord. En uh, vandaar, uh, ja... Vandaar dat FC Utrecht nooit in beeld is gekomen. Die waren altijd net een stapje te laat. En ik denk dat als ze eerder waren begonnen, dat FC Utrecht wel bij de top drie had kunnen zitten. Als je kijkt naar de spelers wat er rondloopt in Utrecht. En die nou allemaal weg zijn naar het buitenland. Dat, dat vond ik persoonlijk vond ik dat wel jammer. Het is natuurlijk altijd mooi als je in je eigen stad kan blijven voetballen. En bij een mooie clip. Ik denk dat FC Utrecht een hele mooie clip is. Mooi Zander levert hem zomaar in bij Aysati. Nou, Aysati! Ja! Met dank aan Mooi Zander. Hoe dom kun je zijn? Maar wat maakt hij het graaien Volgens mij had F. Schutter nog helemaal geen samenwerking met amateurverenigingen. F. Schutter zit ook in een, in, een, in een andere constructie. Dat is een stichting. En, en, en PSV is nog een voetbalvereniging. Dus die, die kon al spelers aan zich binden. Dat kon F. Schutter toen de tijd niet. Uh... Ja, misschien. Ik, ik weet wel dat, dat FC Utrecht ook deze spelers graag wilde hebben. Van Labiat weet ik het zeker. En Labiat heeft zelf de keuze gemaakt om naar PSV te gaan. Uh, maar dat dat uh, niet uh, in het voordeel van FC Utrecht heeft gewerkt, dat mogen duidelijk zijn. Nou, FC Utrecht is geen club die zozeer in het verleden leeft. En dat zegt Henny Lee. Sinds ongeveer een jaar bij FC Utrecht in dienst als hoofd van de jeugdopleiding. Na enige aandringen wil hij wel toegeven dat Utrecht toptalent van Elinkwijk vroeger met ledenogen naar PSV zag vertrekken. Uh, uh, ik, ik merk wel dat, uh, dat het wel eens ter sprake is gekomen en waardoor we juist daar lering uit moeten trekken. Uh, en vandaar dat wij juist beleid maken als het gaat om de instroom zo vroeg mogelijk op gang brengen. Uh, juist heel vroeg talentjes en ouders vanuit het Utrechtse aan ons te binden, vanuit onze regio. Ja, daar slagen we op dit moment in. Dus wat dat betreft hebben we wijze lessen geleerd. Aan... Gewaarschuwd mens. Precies. Utrechtse talenten horen in Utrecht bij FC Utrecht terecht te komen. Dat, dat is de eerste eik? Ja, dat is toch de kern van ons beleid als je praat over opleiden. Uh, destijds had bijvoorbeeld Elikwijk een samenwerking met PSV. Ja, sinds zeven jaar uh, uh, hebben we dat, uh, denk ik, kunnen tackelen. Uh, hebben wij een goede samenwerking met Elikwijk? Uh, waardoor we nu toch alles bij elkaar sinds... 2005 dus dat we alles bij elkaar 36 spelers in de opleiding hebben gekregen. We hebben momenteel zeven stagiaires waar we naar kijken, waarvan zes in onze onderbouw actief zijn. Dus dat betekent dat we echt op een hele gunstige leeftijd momenteel in staat zijn om, om spelers met potentie, met talent binnen te halen. Nou goed, En dan gaat het vervolgens erom nogmaals om dat talent te ontwikkelen. U hoorde een bijdrage van Rachna Niemeyer. Stad met Alane. Hij speelde meer dan 300 wedstrijden voor Herakles... en is bijna altijd een vaste waarde bij de club het Almelo. Maar ruim twee maanden stond Mark Looms, een rasechte tukker... langs de kant met een vervelende blessure. Verslaggever Riesert van der Maden informeerde bij de linksbek... op het trainingskamp van Herakles in Turkije hoe het gaat. Ja, het was een beginnende en uh, ja, Daar had ik al een hele tijd last van. Maar we hebben de knop doorgehakt voor de, voor de winterstop... om het te laten opereren. Anders zou dat maar door blijven zeuren. Ja, dat is nu een matje voorgelegd, dus, dus, het, dus het kan niet verder uh, uitscheuren of wat dan ook. Dus... Wat moet ik me daarbij voorstellen, een matje? Ja, een, een soort gaasje ter versteviging van de buikwand. En uh, zo maakt het sterker en zo scheurt het niet verder uit. Rechts uh, heb ik al tien jaar geleden laten doen, daar heb ik nooit meer last van gehad. Dus laten we hopen dat we hier ook geen last meer van krijgen. Dus je kunt weer tien jaar verder nu? Dat, uh, dat hoop ik. <laughs> Het zijn hè, waar jullie op voetballen hier in Belek, Turkije. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is echt uh, waar wij trainen ook. Uh, dat is vijf minuten hier, hier vandaan. Dat, is, uh, dat, zijn, dat zijn de velden echt uh, fantastisch. Dat zijn net biljardlakers. Uh, ja, dat zijn goede omstandigheden. Alleen het weer uh, zit er nog niet altijd mee. Maar het uh, ja, is wel fantastisch om te trainen. Hoe kan Herakles Almelo nog stappen zetten? Jij bent een uh, oer Herakliet. Geboren en getogen in, uh, in Almelo. De ploeg wil graag nog weer verder omhoog. De ambities zijn uh, enorm, ondanks de... Beperkte financiële middelen. Wat uh, is het devies? Ja, wij hebben gewoon een goede, uh, goed voetballende ploeg. Wij, uh, wij kunnen elke tegenstander het heel moeilijk maken. En als wij nu nog dat kleine stapje extra kunnen maken... dat we ook wedstrijden gaan winnen met ons dominante, uh, dominante spel. Ja, maar dan, hoe moet je dat doen? Ja, doelpunten maken, kansen creëren en omzetten in, in, in doelpunten. Dat, dat, ja, daar schot het nog wel eens aan bij ons. En, uh, maar we hebben ook wedstrijden gehad... Dat het wel goed ging en dan, dan moeten we zakelijker zijn. Dan moeten we die wedstrijd gewoon winnen en dan moeten we met drie punten de bus in gaan. En daar ontbrak het nog wel eens aan. En dat moeten we de tweede seizoen zelf gaan doen. Ik heb jullie laatste wedstrijd gezien in Almelo tegen de Graafschap voor de beker. Toen speelden jullie die ploeg helemaal ja. van de mat. Kan Heracles Europa in? Misschien via die manier? Nou, als je ons, ons spel ziet, uh, denk ik wel dat wij uh, een goede ploeg hebben om. In het linker rijtje meer te doen aan die play-offs en misschien wel iets, iets, iets meer dan dat. Uh, ik denk dat wij daar wel uh, toe in staat zijn. Maar goed, wij moeten wel realistisch blijven. We zijn Heracles. Uh, kleine begroting, kleine club, uh, kleine selectie. Uh, er hoeven maar één of twee dingen te gebeuren en, en, en we zitten al. Maar goed, wij, wij, als iedereen fit is, zijn we in heel veel uh, wedstrijden veel in staat. Dan we, uh, kijk naar PSV uh, de eerste helft. Uh, we hebben PSV in Eindhoven van de mat afgespeeld. Uh, nou, dat, dat verlies je dan wel. Ja, Utrecht uh, speel je van de mat. Nou, dat zijn goede teams. En, ja, dat bewijst maar dat wij ook een heel goed team hebben. Hier lijken de velden soms ook net kunstgras. Jullie spelen op kunstgras. Er wordt heel vaak toch nog steeds gezegd... Herakles is thuis in het voordeel. Vind jij dat ook eigenlijk? Nee, dat vind ik niet. Wij hebben nou dit, dit seizoen ook weer in vorig seizoen ook uh, bewezen... dat we in uitwedstrijden ook... ...de tegenstanders, tegenstanders onze wil op kunnen, kunnen leggen. Maar juist door het kunstgras thuis bedoel ik... ...dat je dan in het voordeel bent omdat je daar elke keer op kan trainen ook? Ja, dat weet ik niet. Kijk, tegenwoordig kunnen andere teams ook op kunstgras trainen en zich voorbereiden. Wij hebben, Kijk, als, als wij thuis verliezen, hoor je tegenstanders nooit. Dan, dan, dan is het een goed veld. En, maar ja, als ze verliezen, ja, dan ligt het aan het kunstgras. Dat is heel makkelijk. Word jij een beetje moe van? Ik word ook een beetje moe van, ja. Uh, iedereen is er nu aan gewend. De voetbal nu al 7 jaar op kunstgas of zo. Iedereen moet er aan gewend zijn. En, uh... Maar ze blijven erover mopperen, hè? Ja, omdat ze altijd verliezen in allemaal. Krijg jij je plek weer terug? Ik uh, moet mijn best doen. Dat, uh, zo werkt het in het voetbal. Uh, mijn contract loopt af. Dus ik moet uh, dit, dit, dit half jaar gewoon goed mijn best doen. En, uh, en zien te voetballen. En uh, daar ga ik mijn best voor doen. En ik heb er alle vertrouwen in. Altijd eigenlijk voor de herakles gespeeld, jij. Is het misschien denkbaar dat je... ...iets anders gaat opzoeken? Een nieuw avontuur? Ja, die kans is zeker aanwezig. En toen viel het stil? Ja, goed, mijn contact loopt af. En uh, net wat je zegt, ik zit al heel lang bij Hercules. En uh, ik sluit mijn ogen zeker niet voor andere dingen. Als ik iets wil, dan moet ik het nou doen. En, uh, ja, misschien is dit wel het juiste moment. Daarmee zeg je eigenlijk... ...mijn tijd is gekomen om eens elders te gaan uh, kijken. Nou goed, wat ik net zei, van als, ik het, als ik iets wil, moet ik het nu, moet ik het nu doen. En uh, kijk, ik ben nu 30 en ik denk dat ik nog wel een, een, een ander avontuur aan wil, zou willen gaan. Ja, dan moet ik het nu gewoon doen. Dan moet ik kijken wat op mijn pad komt. Ik weet ook niet wat Hercules met mij wil. Daar uh, ja, dan wachten we de, de komende weken rustig af. Komen binnenkort gesprekken? Denk jij dat ze jou willen behouden? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik heb uh, 310 wedstrijden voor de club gespeeld. En... Uh, altijd goed gedaan. Veel uh, dingen met de club uh, bereikt. Dus ik denk wel dat ze met mij door willen. En dan is het aan mij om, uh, ja, om, om te beslissen of ik dat doe. Sta je open voor een buitenlandse avontuur? Daar sta ik ook voor open. Ja, dat, dat lijkt me wel een leuk avontuur. Duitsland? Net over de grens, voor jou makkelijk? Dat is voor mij wel makkelijk, ja. Maar dat maakt me niet zoveel veel uit. Dus. Speelt er iets? Nee, er speelt nog niets. Ik ben al lang blij dat ik weer een beetje fit ben. Ik voel me uh, met de dag sterker worden. Lekker weer minuten gemaakt, dus dat is wel lekker. Mark Looms van Herakles. u hoorde in gesprek met Richard van der Mahade. Feyenoord oefende tegen Basel, het werd 3-3 de Zwitserse kampioen. En bovendien de ploeg die bij de laatste 16 in de Champions League staat... stond halverwege de wedstrijd nog met 3-1 voor... maar Schaken en Quidetti maakten uiteindelijk gelijk. Straks tussen tien en elf voor het laatste uur van Langs de Lijn van vanavond. Tot zo, na het NOS Journaal met Martijn Nijhuis.